12 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De man die gisteravond zwaar gewond raakte bij een brand in een garagebox in Breda... was door drie daders vastgebonden en in brand gestoken. Dat heeft de politie bekendgemaakt. De man van 49 overleed vanochtend in het ziekenhuis. Voor zijn overlijden heeft hij nog wel een verklaring afgelegd over de drie daders. Volgens de politie is een van hen weggereden in een waarschijnlijk grijze Volkswagen Caddy. Steeds meer horecazaken worden extra in de gaten gehouden omdat het er smerig is. Uit inspectierapporten die bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit zijn opgevraagd door RTL... blijkt dat het in 2017 bij 485 keukens flink mis was. En dat zijn er 150 meer dan drie jaar eerder. Er werden onder meer ongedierte, schimmel- en bedorven etensresten gevonden. Volgens de NVWA is de toename te verklaren doordat er meer en strenger wordt gecontroleerd. Oud-topman van Nissan en Renault, Carlos Gon gaat ervan uit... dat oud-collega's tegen hem samenspannen om hem achter de tralies te krijgen. Hij zegt dat in een door hemzelf gemaakte video... die hij vandaag op YouTube heeft geplaatst. Mogelijk heeft hij die opgenomen kort voordat hij vorige week... voor de vierde keer werd gearresteerd in verband met een miljoenenfraude. Gon zegt dat hij onschuldig is... en dat de mensen die tegen hem samen zweren vreesden voor hun positie. In Hongkong zijn drie prominenten van de paraplu-beweging schuldig bevonden aan verstoring van de openbare orde. De beweging kwam vijf jaar geleden in opstand tegen het feit dat China een kandidaat voor het leiderschap van Hongkong naar voren schoof in plaats van vrije verkiezingen toe te staan. Ook zes andere activisten van de paraplu-beweging zijn schuldig verklaard. Ze kunnen alle negen zeven jaar cel krijgen.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 zfmzandvoort.nl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 Goed heeft het. diga come on escucha como digo tú no me...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 ze ontwijken voordat ze mij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 They gonna save us now with well, this boat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 Now. nothing, nothing, nothing gonna see about now.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 We breathe, I know you will be the death of me Feel like the morning after ecstasy I am drowning in an endless sea